1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. De Belastingdienst wil de helft van de kantoren sluiten. 23 mensen in Gronings ziekenhuis na koolmonoxidevergiftiging. En Rode Kruis hoopt snel de wijk Baba Ammer in Homs binnen te kunnen. Het is bewolkt. Af en toe zon. In het noorden is de mist hardnekkig. En daar ligt de temperatuur rond 7 graden. In Midden en zuiden van het land wordt het tussen de 10 en 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt met in het zuiden later op de dag kans op wat zon. Morgenavond dan volgt regen. Zondag en de dagen daarna wordt het iets minder zacht met kans op nachtvorst. Waarschijnlijk gaat de komende tijd de helft van de kantoren van de Belastingdienst dicht. Het kabinet moet er nog over beslissen, maar er ligt een ambtelijk voorstel om op termijn 22 van de 40 kantoren te sluiten. Bijna de helft dus. Uh, Directeur-generaal uh, Peter Veld van de Belastingdienst, goedemiddag. Meneer Veld van de Belastingdienst, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Veld, uh, die, die kantoren gaan dicht. Uh, 22 van de 40, waarom? Nou, er is nog niet besloten dat uh, die kantoren dicht uh, gaan. Het is wel zo dat de belastingdienst een taakstelling van ongeveer 400 miljoen euro in moet vullen. Net als andere overheidsdiensten. Ja. En ik vind het erg belangrijk dat om de dienstverlening en controle van de belastingdienst overeind te houden... Het is uh, belangrijk uh, dat wij uh, ook uh, kijken of we vanuit minder locaties ons werk uh, kunnen uh, doen. Mm -hmm. Want dat stelt ons in staat om uh, maar meer banen in de belastingdienst uh, in stand uh, te, het te is houden. Dus is liever minder stenen dan minder medewerkers. Het is nog niet besloten, zegt u. Maar zijn er wel plannen om op termijn die 22 kantoren te sluiten? Nou, we hebben dus inderdaad uh, ideeën in ontwikkeling in de dienst die ook inderdaad in discussie uh, zijn. Waarin inderdaad uh, ook ideeën zitten om vanuit minder kantoren in de toekomst ons werk uh, te gaan. Uh, ja, inderdaad doen, maar 22 in minder ook. moet nog genomen worden. Ja, maar het gaat wel om dat aantal. Uh, in de ideeën, de, die aantallen zouden dat kunnen zijn... Hmm. maar daar moet toch nog een besluit over genomen ja, ja. worden. En die discussie daarover, die loopt ook ja. uh, nog. Maar maar dus niet ik kan dat nog niet bevestigen. Nee, nee. Maar die discussie loopt niet met de bond, begrijp ik. Want die reageerde verrast uh, een uur geleden. Er uh, is uh, hierover uh, gesproken, uh, zeg maar, binnen de organisatie... Ook met de ondernemingsraad. Uh, nou, omkomst van de discussie die we nu voeren, zullen wij een voornemen tot besluit voorleggen aan de ondernemingsraad. Uh, ja. En dan uh, zullen we de personele gevolgen vervolgens ook met de vakbonden besproken gaan worden. Dat is pas in een later stadium, zegt. Dat is in een later stadium, ja. inderdaad. Als die kantoren dichtgaan, als het allemaal doorgaat, uh, dan verliezen mensen hun baan. Nee, die plannen die zorgen er juist voor dat we zeg maar, tot het uiterste kunnen gaan... om gedwongen ontslagen te voorkomen in het kader van de bezuinigingstaakstelling. Dus het houdt juist meer banen in stand. Maar kunt u dat nu al zeggen, dat gedwongen ontslagen worden voorkomen? Die voorkomen wij zeker. Alles is erop gericht om het maximale te doen om gedwongen ontslagen te voorkomen. Hm. Ja, het maximale eraan te doen om ze te voorkomen, maar u kan het nog niet garanderen. Nou, ja, kijk, een garantie uh, daarop uh, kan natuurlijk niet zomaar uh, gegeven worden. Maar uit het feit dat we deze plannen uh, maken... om ook vanuit minder kantoren, dus met minder stenen, ons werk uh, te doen... draagt dat bij om de baan in stand uh, te houden. En net zoals het in het verleden is uh, geweest... zijn we er ook steeds in geslaagd om uh, zeg maar ontslagen ja. te voorkomen. Proberen we dat zeker ook voor de toekomst uh, te doen. En daar ben ik natuurlijk ook optimistisch over. Okay, het, is de intentie. het is nu nog een ambtelijk voorstel. Wanneer gaan de knopen worden doorgehakt? De, de Belastingdienst wil zijn plannen, hoe wij zeg maar, willen gaan werken in de komende jaren, zeg maar medio dit jaar klaar hebben. En dan zullen we ook nog moeten kijken, samen met de minister van Binnenlandse Zaken, die naar de huisvesting van het Rijk als geheel kijken, hoe dat in de totale plannen ingepast kan worden. Hmm. En, en, en hoeveel mensen eruit gaan, dat is, uh, dat is nog niet duidelijk. Uh, nou liefst dus zo weinig mogelijk. Dat zijn dus juist de aard van deze plannen, om daar zo, daar zo weinig mogelijk van, van te missen. Mm -hmm. ja. Maar daar kunt u nog geen concreet aantal over noemen? Daar kan ik, nee, daar kan ik nog geen getal over noemen waar dat precies op uit gaat komen. Maar ik wil gewoon gedwongen ontslagen voorkomen. En de mensen, dus hun medewerkers, zoveel mogelijk in onze dienst houden. Meneer Veld, directeur-generaal van de Belastingdienst. Ik dank u wel voor de uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemiddag. 23 mensen zijn vannacht opgenomen met verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging. Uh, ze bezochten allemaal een kaartbaan in het Groningse Stadskanaal. Uh, de meeste slachtoffers die zijn naar het plaatselijke ziekenhuis Refaya ziekenhuis gebracht. Omdat uh, dat de druk niet aankomt, werden ook ziekenhuizen in de omgeving ingeschakeld. Martin Ergens, toxicoloog verbonden aan de GGD in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens uitleggen, wat, wat is er gebeurd vannacht? Uh, vannacht zijn uh, 23 mensen... Uh, onwel geworden in een uh, kartbaan. Uh, en uh, moesten uh, uiteindelijk naar het ziekenhuis uh, voor uh, behandeling. En, en zijn die mensen daar nu nog, of zijn ze intussen allemaal weer naar huis? Nou, uh, mijn laatste bericht is dat uh, de meeste slachtoffers inmiddels naar huis zijn... maar dat op korte termijn uh, meer uh, duidelijkheid uh, zou komen over uh, het precieze aantal. Ja, en, en wat er is gebeurd in dat kaartcentrum, kunt u daar iets over zeggen? Ja, dus het uh, uh, meest waarschijnlijk is, is dat uh, mensen daar uh, een hoog gehalte aan uh, koolmonoxide hebben ingeademd. Ja, dus er is iets niet in orde met, met een cv of met een gijzer of zo? Ja, daar kan ik eigenlijk niets over zeggen. Dat is uh, speculatie. Er kunnen allerlei factoren kunnen daar uh, een rol in spelen. Ja, uh, enig apparaat wat, uh, wat iets van, uh, ja, van, van koolstof uitstoot. Enig apparaat? Ja, dat kan, dat kan het allemaal zijn, bedoel ik. Uh, ik kan niet zeggen waar het aan ligt. Nou ja, dat, dat is. Uh, koolmonoxide ontstaat bij volledige, uh, onvolledige ontbranding mm -hmm. uh, verbranding van, uh, van brandstoffen. Ja, nou, dan zit je in een kaartcentrum natuurlijk. Uh, dan denk je aan die kaart. Ja, dat, uh, inderdaad. Dat zou je denken. Ja, maar daar, daar weet u nog niks van? Nee, nee daar, gaat, uh, daar gaat nog onderzoek naar uh, komen, uh, vermoed ik. Ja. Uh, op dit moment weet ik daar vrij weinig van hoe dat uh, in zijn ontwikkeling zit. Hmm. Maar wat zijn de gevolgen van, van zo'n vergiftiging? Kunnen die blijvend zijn? Nee, nee dat is niet te verwachten. Uh, concentraties, of de, de, de klachten die hebben direct uh, relatie met, met de concentraties in het bloed. En zodra je geen koolmonoxide meer inademt dan uh, gaan die uh, concentraties in het bloed ook uh, naar beneden. En dus ook de klachten. Ja, dus die, uiteindelijk zullen die 23 mensen uh, waarschijnlijk het ziekenhuis uh, weer kunnen verlaten. Ja, dat is wel de verwachting, ja. ja. Okay. Ik u voor de uitleg. Martin Eggens van Prima. de GGD in Groningen. Goedemiddag. Prima, graag gedaan. Dag. Het Internationale Rode Kruis verwacht dat ze ieder moment de wijk Baba Ammer in kunnen in Homs in Syrië. Het Syrische regime heeft groen licht gegeven om humanitaire hulp te verlenen... die dringend nodig is in de wijk, het ligt al weken onder vuur. Nieuwszender Al Jazeera sprak met de woordvoerder van het Internationale Rode Kruis. Ze vertelde dat ze bang zijn voor wat ze zullen aantreffen. We fear the people have great needs. They must be exhausted. They've been cut off from practically everything: food, water, electricity, medical aid. So the priority will be the evacuation operation of the wounded. De mensen in de wijk zullen uitgeput zijn, zegt ze. Ze hebben dagenlang geen eten, water of medische zorg gehad. Prioriteit zal zijn om de gewonden zo snel mogelijk te evacueren. De Spaanse journalist Javier Espinoza vluchtte twee dagen geleden uit de wijk Baba Amr. Vanochtend werd hij doodverklaard door de Syrische staatstelevisie. Aan nieuwszender Al Jazeera vertelt hij dat alles en iedereen doelwit was in de wijk. So everything is being targeted. It's a randomly, a random shelling that start early in the morning and finish up early in the afternoon. So it's really a deep uh, humanitarian crisis. Met de hele dag lukraak geschoten, van ochtends vroeg tot avonds laat. Het is een diepe humanitaire crisis, vertelt hij. Toen het leger de wijk probeerde binnen te komen, probeerde iedereen te vluchten. Ook de gewonden, die vaak niet eens in staat waren om te lopen. Ze the te komen, tenminste de to die the lopen. Ook de gewonden die niet konden lopen. Ik bedoel, tijdens de dag we eruit... Er waren zo'n 20 gewonden. Sommige van hen waren uh, gewoon met een blanket. Ze konden niet wachten, want ze hebben uh, diep ingeën in hun lichaams. Dus ze proberen om te schepen, want ze zijn heel angstig van wat er zal gebeuren na de armee over het naberhoofd. De gewonden die niet konden lopen werden gedragen met lakens, vertelt een Spaanse journalist. Iedereen was doodsbang voor het naderende Syrische leger. Humanitaire hulp is hard nodig, volgens Espinosa. Niets kan de wijk in of uit. Al de omstandigheden voor de gewonden zijn verschrikkelijk. Veel mensen sterven in het ziekenhuis omdat er geen middelen zijn om ze te behandelen. De the conditie voor de gewonden zijn terwijl. I mean, het hospital are, is erin van alles. Mensen sterven op het hospital omdat we improviseerden. We doen dingen die we nooit hebben in de universiteit. We volgen de regels. Ze hebben equipment om wat we learn in de universiteit. Dus so we improvise. De Dokter vertelde de Spaanse journalist dat ze voortdurend improviseren en dingen doen die ze niet geleerd hebben. De medische regels worden allang niet meer gevolgd. Gereedschap is er niet. En Zojuist is bekend geworden dat Frankrijk zijn ambassade sluit in Damascus uit protest tegen de harde aanpak van de oppositie door het leger in Syrië. Het heeft president Sarkozy gezegd. Gisteren sloot ook de Britse ambassade zijn deuren om veiligheidsredenen, eerder al de Verenigde Staten. De Nederlandse ambassade is nog open. Een Fransman heeft Google aangeklaagd... omdat er op Google Street View een foto van hem is geplaatst... waarop is te zien dat hij staat te plassen in zijn voortuin. Hoewel zijn gezicht onherkenbaar is gemaakt, herkenden dorpsgenoten hem. De man eist dat de foto wordt verwijderd en hij wil een schadevergoeding. 10.000 euro, zegt hij. Toen hij in november 2010 in zijn tuin urineerde... dacht hij dat niemand hem kon zien. Hij had de poort voor zijn woning gesloten. Maar de telescoopcamera van Google, die zit bovenop het dak van een auto... kwam boven de poort uit... Dat had hij pas door toen buurbewoners hem op de foto wezen. De man zegt dat hij het mikpunt van spot is geworden in zijn dorp. Dit is het NOS-journaal. Het Doorald Meegens. Nieuwe Europese begrotingsverdrag dat voorziet in een strengere discipline is vanmorgen ondertekend. Door 25 van de 27 EU-lidstaten. Alleen Groot-Brittannië en Tsjechië steunen het verdrag niet. Ondertekenaars beloven dat ze hun begrotingstekort niet boven de 3% laten oplopen. Staatsschuld mag niet meer zijn dan 60% van het bruto binnenlands product. Voordat het verdrag van kracht wordt, moet het door de betrokken landen worden geratificeerd. En als 12 van de 17 eurolanden landen dat hebben gedaan, dan treedt het in werking. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV... beginnen volgende week zonder taboes aan de onderhandelingen in het katzhuis over miljardenbezuinigingen, Zijn minister De Jager... naar aanleiding van de tegenvallende cijfers van het Centraal Planbureau. Er blijkt dat het begrotingstekort zonder ingrijpen kan oplopen... tot 4,5 procent volgend jaar. Volgens De Jager is het duidelijk dat er een opgave ligt...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 Eén verdwaalde kogel raakte de 15-jarige jongen die in zijn kamer zat. Kogel schampte zijn arm. Ambulancepersoneel heeft hem behandeld. en De politie heeft inmiddels acht mensen opgepakt... die na het schietincident waren weggevlucht. Eén van hen was gewond. Consumentenorganisatie Foodwatch wil dat BCL proactief margarine... niet langer uh, verkoopt in supermarkten. Aan de margarine zijn plantensterolen toegevoegd... en die veroorzaken mogelijk hart- en vaatziekten, zegt Foodwatch...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 Sport. De wereldbekerwedstrijden in Thialf zijn begonnen met de B-groep. Uh, zeg maar, de mindere goden. De B-groep. Sebastian Timmerman, heb je al Nederlanders in actie gezien? eentje, Lars Elgesma En uh, voor hem was het een uh, letterlijk tegenvallende wedstrijd. Met de nadruk op vallend, want op de 1500 meter lag hij al na een meter of tiende op de grond. En dat is een eerste internationale wedstrijd van dit seizoen. En doordat hij uh, die B-groep niet wint, uh, weet hij ook zeker dat zijn internationale seizoen er al weer op zit. Dus dat was een kort optreden voor die Lars Elgesma op de 1500 meter bij de mannen dus. Betekent trouwens ook dat volgende week, bij de wereldbekerfinales in Berlijn, Mark Tuitert mag terugkeren. Dat is een heel Verhaal verhaal dat daarachter zit dat heeft te maken met ranglijsten, klassementen en tijden. Maar dat zal ik niet allemaal gaan uitleggen, want daar zijn we nog wel even bezig. Maar Mark Tuitert mag door de vol van Lars Elgersma hier in Heerenveen... volgende week weer gaan rijden in Berlijn. We hebben de B-groepen bijna gehad. We wachten nog op de vijf kilometer bij de vrouwen. En dat is meteen ook de interessantste afstand van vandaag. Want vijf vrouwen strijden daar om drie tickets voor de WK-afstanden... aan het eind van deze maand hier in Heerenveen. Die vijf vrouwen zijn Jorien Voorhuis, Carlijn Achterheekte, Arnoek van der Weijden... Marije Joling en Diana Valkenburg. Sebastiaan Timmerman, dankjewel. Door naar de AWB René Passet met verkeersinformatie. Veel vertraging op de A13 Den Haag-Rotterdam. Er is daar een vrachtwagen stilgevallen. Daarom tussen Knop het Ipenburg en de Afrit Berko en Rode reis. 8 kilometer file. De rechterreisstok is dicht. Het is voorlopig verstandiger om via Gouda naar Rotterdam te rijden. Maar dan moet u wel uh, de A12 nemen, dan de Afrit Gouda nemen en dan kiezen voor de A20 naar Rotterdam. Want je hebt daar geen verkeersplein. Nog een paar files. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewouderij Dorp... al de hele ochtend een korte file, 2 kilometer. En op de A12 Den Haag Arnhem tussen Klappert Lunetten en Maarsbergen, 4 kilometer. Het treinverkeer ligt stil tussen Maastricht en Beek-Elslo. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging daar is meer dan een uur. Nog een keer de hoofdpunten. De Belastingdienst wil de helft van de kantoren gaan sluiten. 23 mensen zijn of worden behandeld in een Gronings ziekenhuis... na koolmonoxidevergiftiging. Het Rode Kruis hoopt snel de wijk Baba Amr in Homs in Syrië binnen te kunnen. Kwart over één, zometeen het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Turkije lijkt geen last te hebben van de wereldwijde crisis. Het groeicijfer over vorig jaar was 10% en daarmee hebben de Turken na China de snelst groeiende economie ter wereld. Een werklunch zometeen in Turkse stijl. In de werkweek Jan-Jaap van der Wal. Twee jaar heeft hij geen show gemaakt, maar deze week stond hij weer op het podium. Want de afgelopen tijd was Van der Wal vooral druk met televisie maken. En dat viel niet altijd mee. Ik weet niet of, of troken jaren nou echt een goede uitdrukking is... maar het is wel zo dat ik iets heb gedaan wat ik daarvoor nog nooit had gedaan. Je komt jezelf gewoon tegen en je onzekerheid en twijfel... En na half twee is er stand.nl. De stelling dan, een verbod op de verkoop van hash is een goed idee. Nou, we hebben er al uitgebreid over gesproken. Eh, als het aan de regeringspartijen en ook aan gedogen partner PVV ligt... dan mogen koffieshops niet langer hash verkopen. Veel van de verkochte hash komt uit landen als Afghanistan, Pakistan, Marokko. En het kabinet wil geen criminele organisaties in stand houden... door het gedogen van de verkoop van die hash oppositie heeft forse kritiek. Hiermee wordt de hashhandel in de illegaliteit gedrukt, zeggen ze. Ze pleiten voor zoveel mogelijk transparantie in de productie en consumptie van softdrugs. En er zijn zelfs partijen die zeggen gewoon legaliseren, die handel. Nou, een verbod op de verkoop van hash is een goed idee. Dat is de stelling, bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De grootste bouwbedrijven van Nederland moet verder inkrimpen. Volker Wessels staakt binnen een paar maanden de wegenbouwactiviteiten in Duitsland. Bij dochteronderneming Trap Infra verdwijnen 300 banen. Opnieuw slaat de crisis dus hard toe in de bouw. De afgelopen jaren zijn al 40.000 banen verdwenen daar. Elko Brinkman is de voorzitter van Bouw in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, waarom lukt het de bouwsector toch niet om voldoende werk te creëren? Ja, werk creëren, dat doe je uiteraard als een klant eh, daarom vraagt. Kijk, ik, ik kan u uh, fijn uitleggen uh, dat er woningnood uh, is, maar dat is een, een algemeen begrip. Uh, uiteraard niet in Oost-Groningen en in Zuid-Limburg, maar in het gros van de gebieden in Nederland staan heel veel mensen lange tijd... ...te wachten totdat ze een kans krijgen... ...om op de woningmarkt binnen te treden... En het wie, wie dan dat het niet van de grond komt, de overheid? Het heeft iets met consumentenvertrouwen te maken. Het is heel vreemd dat het ene economisch rapport... ...na het andere verschijnt dat zegt... ...ja, die, die bouw is een heel belangrijke factor in de economie... ...en ondertussen het, ja, kwettert en tettert het maar door... ...over de vraag of er niet wat geld uit die, uit die markt getrokken kan, kan worden... ...ja, daar wordt een consument natuurlijk niet vrolijk van. Dus de, de kunst is... Uh, aan de ene kant natuurlijk te zeggen dat je niet onnodig schulden moet maken en dat je misschien wat meer eigen geld mee moet nemen als je een eigen huis betrekt. Uh, het is op zichzelf logisch dat ook in de huursector mensen waarschijnlijk iets meer voor hun woning zullen moeten betalen. Maar de, de kern van de vraag is, uh, geven we nou eens een keer zekerheid aan de consument uh, dat we dan aan de slag kunnen. Al die mensen die in een huis nieuw willen intreden of die willen doorstromen, ja die... Die willen inderdaad die beslissing nemen, maar die, die zitten te wachten tot er eindelijk een keer zekerheid ontstaat. Ja. Nou, u zit kabinet volgens mij wel heel druk met wegen aanleggen en zo, dus, uh, dus dat, dat is dan wel weer gunstig. Ja, ja dat is zelf gunstig. En, en, en zeker zijn de oude, oude beslissingen, daar zijn we op zichzelf blij mee. Maar ook daar is natuurlijk wat de vraag wat er in de komende tijd gebeurt. Kijk, een voorbeeld mag noemen van de bekende uh, metro, of een heel ander voorbeeld... Restauratie van het Rijksmuseum. Uh, nou ja, dat komt langzamerhand klaar. En ineens zie je mensen uh, ontzettend blij kijken. Hey, dat, dat is toch heel succesvol? Er komen toeristen het land uh, in. We houden eens een keer op met het met het uh, gedoe uh, dat het altijd even overlast uh, geeft. Er zijn een aantal grote wegen nu nu klaar. Stations worden opgeknapt. Mensen zijn daar blij mee. Dus het Tastbare bewijs. Dat een investering in infrastructuur, ook in de riolering in de wijk en in de putten uit de, uit de provinciale weg, dat is natuurlijk wel iets waar mensen weer vrolijk van, ja. uh, van worden. En We moeten dus niet voortdurend elkaar narigheid aanpraten van bouwen. Dat is eigenlijk maar maar onzin. We zitten hier voor de leegstand te bouwen. Ja. Heel veel mensen willen dolgraag hun huis kwijt, omdat ze naar een nieuw huis willen, uh, willen trekken. Als er niet gauw wat verandert, hè? Wat, wat gaat dat dan uh, op de korte en, en wat langere termijn betekenen? Hoeveel, hoeveel bouwvakkers verliezen hun baan als, het, als, dit, als er niet iets gebeurt? Ja, het zure is dat we gewoon kunnen aantekenen dat het in zekere zin een uitgestelde vraag uh, is. Dus er komt straks weer een schreeuwende behoefte aan mensen... Uh, in alle technische sectoren zie je dat ook bij ons... die, die echt twee rechterhanden uh, hebben... die niet op kantoor daar een verhaal over houden... maar die u gewoon helpen als monteur, als schilder... Uh, als, als iemand die verstand heeft van bouwtekeningen. Ja, dat is de praktische behoefte van ons allemaal... als, als gewone bewoners van dit land. En ja, als we eerst al die mensen naar huis moeten sturen en jongelui... Het beeld moeten geven van ja, hier is eigenlijk geen toekomst, terwijl we weten dat die er wel is. En is mijn belangrijkste advies: ga die onrust niet onnodig verlengen. Het kabinet komt de komende twee, drie weken echt met een beslissing. Dat je voor nieuwe mensen, nieuwe gevallen, nieuwe toetreders zegt: ja, de wereld komt er wat anders uit te zien. Nogmaals, het zal misschien ietsje meer uh, mee kosten. Je kunt niet een eeuwige dagen op staatskosten leven, dat is op zichzelf begrijpelijk. Dat snappen de mensen denk ik maar die, ook wel, maar niet die deeltijd veel die... verschillende ideeën altijd maar langs elkaar heen. Nee, maar die deeltijd WW bijvoorbeeld die een tijdje heeft gegolden, dat, dat zou gewoon terug moeten keren. Want u hebt, u hebt geloof ik een brief gestuurd, heeft natuurlijk heel veel invloed. U bent CDA uh, Eerste Kamervoorzitter van de fractie althans, uh, ja, lang natuurlijk in politiek Den Haag rondgelopen. Uh, u, u hebt Rutte een brief gestuurd, wat, wat staan daar als belangrijkste punten in? Ja, Vooral de, vooral de feiten, uh, en die feiten zijn uh, dat mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Uh, dat Betekent. Dus uh, als je zegt tegen de mensen: u moet iets meer eigen geld meebrengen. dat uh, is duidelijk, maar je moet niet inkomenspolitiek gaan bedrijven in de woningmarkt. Uh, en je moet ook hier realiseren dat heel veel mensen al heel veel aflossen uh, op dit moment. Het is heel vreemd dat iemand die, nou, bijvoorbeeld uh, noemen, uh, uit de middengroepen. Uh, die er één verpleegkundige is en de andere onderwijzer. Uh, of een ander voorbeeld: dat twee mensen die uh, goed uh, afgestudeerd zijn en een goede baan en een goed uh, vooruitzicht uh, hebben. Als die naar de bank komen, dan krijgen ze geld alsof ze verder nooit een verbetering in hun positie hebben. Dat is natuurlijk heel vreemd. Een ja. ander voorbeeld. Er heel veel mensen die zeggen, ja, ik zie dat die stookkosten wat duurder worden. Dus laten we inderdaad toch dat huis maar wat opknappen, wat energievriendelijker maken. Dat is natuurlijk een enorme markt. Maar uh, altijd dan weer die onzekerheid. Het kabinet, probeer inderdaad de dingen die weer, uh, ja, weer economische beweging geven. Als we iets doen in het opknappen van onze oude voorraden, de woningen uit de 50er, 60er jaren, dan is het een enorme waardeverbetering. En het, uh, ja, het, het, het, het gedoe nu is alleen maar waardevermindering. Je ziet nu het ene economisch rapport na het andere verschijnen. Dat zegt, ja, de mensen die komen. Dieper in de schulden omdat de, de, de prijzen van de huizen naar beneden ja. zijn gepraat. Nou. Ja, je moet ook de prijzen van de huizen niet naar beneden praten. Hè? Nee, duidelijk. Uh, dank u wel. Elke Brinkman, voorzitter van Bouw Bouwend Nederland. Uh, ja, wij hebben gisteren die cijfers gezien hier in Nederland. En uh, toch ook een somber verhaal vanuit de bouw nu. Uh, deze week worden de 400-jarige betrekkingen tussen Nederland en Turkije gevierd. En er is ook best wel reden voor een feestje. In ieder geval aan de Turkse kant, want de economie daar die gaat echt hartstikke goed. Met een groeicijfer van bijna 10 procent over vorig jaar is het land na China... zelfs de snelst groeiende economie ter wereld. Hebben ondernemers het daar nu goed voor elkaar of zit het toch nog een addertje onder het gras? Ali Yazgili is analist bij het Turkije-instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. 10% economische groei, hoe kan dat? Dat uh, is vooral ingegeven door een uh, hele sterke stijging van de binnenlandse vraag. Uh, die wordt ingegeven door een jonge koplussige bevolking. Twee derde van de Turkse bevolking is onder de dertig. Groot vertrouwen in de economie. Maar een kanttekening is dat veel van de groei is ook, is ook gebaseerd op in feite kredieten. Consumptief krediet, krediet ja. vooral. Uh, daarnaast, Turkije heeft inderdaad te maken met uh, 10% uh, economische groei. Anderzijds zie je dat de nationale schuld, die is minder dan 40% van het uh, nationaal product. Maar als je dan kijkt naar het tekort op de handelsrekening, uh, die bedroeg vorig jaar meer dan 100 miljard dollar. Ja, kijk, dus daar zit toch wel een klein addertje onder het gras. Zeg, in de jaren 60 kwamen uh, Turkse gastarbeiders naar, naar, bijvoorbeeld naar ons land toe. Uh, mm -hmm. Is er nu sprake van een omgekeerde beweging? Heeft Turkije nu uh, werknemers uit het buitenland nodig? Nee, dat denk ik niet. Uh, in eerste instantie heeft het land zelf te maken met uh, structurele werkloosheid... die rond de 10% schommelt, althans volgens officiële cijfers. Onofficiële cijfers zijn zelfs nog groter. Zeker als je het corrigeert voor seizoenswerkloosheid. Uh, Waar Turkije wel behoefte aan heeft, zijn, is hoogopgeleid personeel. Maar goed, het is politiek... Uh, uh, moeilijk te verkopen als je zelf uh, met 10% werkloosheid zit. om uh, actief een uh, beleid te voeren waarbij je werknemers aantrekt. Wel is het zo, we zien onder uh, met name. Uh, Turkse, uh, of kinderen van Turkse voormalige migranten. die dus een beweging willen maken door terug te gaan. Uh -huh. uh, met een diploma op zak. Uh, althans terug te gaan, althans naar het land van hun, van hun ouders te gaan. om daar aan het werk te geraken. Maar zelfs zij hebben heel veel moeite om zich aan te passen aan. Uh, in feite een compleet andere werkcultuur ja. En dat is vaak ook een factor die uh, mobiliteit van werknemers... Uh, buiten Turkije, ja. die niet van Turks afkomst zijn... Uh, te trekken. Maar goed, u, u zei net ook even, die werkloosheid, bijna 10%, uh, dat is dan toch wel eigenlijk bijzonder. Want als het dan al zo goed gaat, dan zou je toch denken, nou, de bedrijven worden uit de grond gestampt, uh, er zijn mensen nodig. Hoe kan het dan dat die werkloosheid nog, nog relatief hoog is? Ja, wat je ziet is, uh, uh, Turkije heeft een uh, relatief hoog uh, geboortecijfer. Uh, ik gaf al aan dat twee derde van de bevolking is, uh, is onder de dertig, die ook in toenemende mate hoger opgeleid zijn. Uh, wat je ziet is dat uh, Turkije in een jaar of 10, 20, gel 20 geleden eigenlijk de beweging heeft gemaakt naar een open markteconomie. Waarbij dus ook tal van staatsbedrijven uh, werden geprivatiseerd. En die worden uh, vaak overgenomen, dan wel in joint ventures met Turkse bedrijven, uh, worden die efficiënter gemaakt. Dat leidt niet per definitie tot uh, meer werkgelegenheid, maar tot een efficiënter bedrijf. Uh, dus waardoor die werkgelegenheid niet gelijke tred uh, loopt met de groei. Die 10% groei, even nog een correctie. Is uh, ook een reactie geweest op de krimp die Turkije heeft getroffen... na de economische he, globale crisis vanaf 2007. Ja. Dus voor een gedeelte is het ook een herstel van, uh, van, van misgelopen groei in die jaren... Um, dus het cijfer ja, moet je toch ook wel met een, een korreltje zout nemen. Ja, maar het is ja, goed, het, het ziet er uh, op zijn minst rooskleuriger uit dan wat wij hier uh, gisteren zo allemaal over ons heen kregen. Dus ja. in die zin gaat het goed. En er wordt natuurlijk al jaren de discussie of Turkije al dan niet bij de EU moet. Hè. Uh, ik kan me zo voorstellen dat de Turken met deze cijfers in het achterhoofd denken: van nou, uh, we kijken jullie daar maar met je EU en met je gedoe over, over en weer. Uh, wij blijven lekker uh, onze eigen gang gaan. Ja, dat is soms het sentiment. Zeker nu als men kijkt naar bijvoorbeeld buurland Griekenland, waar het heel slecht gaat, en uh, wat in feite ook een stukje uh, nog, nog verder moet inleveren. Alleen tegelijkertijd, wat we ons niet moeten vergissen... is dat de... Ik, ik had het al over die, het tekort op de, op de handelsrekening. Dat is, uh, dat is 100 miljard dollar. Dat vloeit terug in Turkije... Door middel van investeringen. Nou, zijn, dat noemen ze zogenaamde directe buitenlandse investeringen. Het gros daarvan komt in feite uh, uit EU-landen. Mm -hmm. uh, zonder dus die directe buitenlandse investeringen heeft het oké okay te maken met een ontzettend, ontzettend probleem op, uh, op de kapitaalmarkt. Dus hebben Europa wel degelijk nodig? Absoluut. Dat geldt ook voor technology of transfer bijvoorbeeld. Uh, de, export, de Turkse export die, uh, concentreert zich rond bijvoorbeeld groenten, fruit, textiel... Uh, meubelen. Het, zijn, het is nog niet de high-tech uh, export of uh, innovatieve producten uh, die in, uh, nou ja, een compleet moderne economie uh, nou ja, zelfstandiger zouden maken. Dus in dat opzicht nog geen volledig exportland. En dat wil men wel worden. Ja, ja goed. Dus uh, dat zal uiteindelijk blijft dat toch een, een weg om uh, bij de EU te blijven. Uh, of te komen in ieder geval. Ali Yasgilin, dank voor de uitleg van het Turkije-instituut. Graag gedaan. De werkweek. Deze week met... Jan-Jaak van der Wal, cabaretier en deze week begin ik met mijn nieuwe theatertour. Twee jaar lang speelde hij geen avondvullende show en richtte hij zich voornamelijk op televisie. Maar vanaf deze week staat hij weer in het theater. Het decor een kale muur waarop een foto is te zien van een afgebrand theater. Goedenavond, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. APPLAUS. Welkom, hallo. Wat lief en leuk dat jullie er zijn. Doe je, je, je, je telefoon maar uit. Mooi zo. Je dacht ik. Ik, zet hem nog even, ik hou hem nog even aan voor het geval die toch niet opkomt. Eind december is er in Helmond een theater afgebrand, wat heel treurig is, het Squeelhuis. Daar heb ik ook nog wel opgetreden, leuk theater. En uh, ja, dat leverde een, een foto ook de dag ernaar, wat gewoon echt een prachtige foto is. Ja, Een trieste gebeurtenis, maar een mooie foto. Dat is ook kunst. Dat heeft eigenlijk als inspiratie gediend voor wat we nu als decor hebben. Dus het is eigenlijk één grote afbraak van het theater. Ja, en, en, en als je theater dan afbrandt, dan is opeens eens iedereen er wel eens een keer geweest. En dan is ook eens het jammer dat het er niet meer is. Terwijl je kunt het ook van tevoren bedenken natuurlijk. Het is heel groot gezegd dat ik dan de eerste steen moet weer gaan leggen. Maar als ik een steentje kan bijdragen, dan, uh, is het, dan is het goed. Dan is het leuk. Mooi. Ja, maar het is fijn om hier te zijn en fijn om met jullie te zijn. Om dingen te delen met elkaar in deze toch. Ja, ik het, het feit wat er toch in, in, in Oostenrijk gebeurt. Is toch, is toch lullig. Qua interviews die ik nu gedaan heb gedaan, is het alleen maar daarover gegaan. Maar is het zo dat je bijvoorbeeld de bepaalde grappen gewoon niet kan maken? Zit er nog een Friese-grap hè? Dus ik dacht, ik haal het meteen uit mijn systeem. Ik doe het maar meteen gewoon. Dan ben ik, dan ben ik er ook maar van af. Je zag ook Willem-Alexander in de krant staan. En die moet dan ook maar in de krant lezen dat hij niet de favoriete zoon van zijn moeder is. Dat is voor hem ook gewoon een enorm uh, uh, lullig moment. Ik, ik heb door dat jullie nog niet helemaal toe zijn aan grapjes over Johan Fries. Ja, dit, dit is nu toevallig voorbijgekomen qua actualiteit. Maar ik, ik heb ze net zo lief, uh, kan ik ze eruit laten. Uh, snap je? Dus het is meer dat... In maandag gebeurde er iets waardoor ik het er opeens in kon fietsen. En nu dacht ik, ik fiets erin en dan kijk ik wat er gebeurt. Nou, dan is de, de eerste versie gewoon uh, beter. Dit was voor mij weer de totaal eerste keer uh, sinds twee jaar... dat ik uh, in mijn eentje solo op een uh, toneel stond. Dus uh, uh, ja, het is mij uitermate goed bevallen. Uh, <lacht> ik voel mezelf super grappig. <lacht> ik denk dat het goed is geweest om na de laatste oudejaarshow in 2009... even te zeggen, ik doe even niks... En dat je dan nu terug kan komen met iets wat weer echt anders is... en een stak verder dan waar ik gebleven was. Dat ik letterlijk niet weet in welke volgorde ik de dingen ga doen. En, en dat er een aantal dingen, ook het podium zelfs, bijkomen. Met, met het risico dat je, zoals vanavond, één keer toch... Ik heb wel een briefje met mijn onderwerp waar ik even op moet kijken. Samen je briefje uit je binnenzak moet halen om te kijken wat, wat je ook alweer nog meer had. En dat gaat me ook niet meer overkomen. Maar die losheid wil ik er zeker, zeker in blijven houden, ja. Graag tot de andere keer. Jochem en Mark bedankt, theater bedankt en graag tot ziens. Dank Ja, het ging wel goed. We waren in het begin uh, waren een beetje stoep. In het theater had ik een bepaald doel bereikt en een bepaald niveau bereikt En dat beheerste ik. En dan ga je televisie maken wat je wel links of rechts om een keer gedaan hebt. Maar dit was het nieuws of zoiets. Maar je komt jezelf gewoon tegen en je onzekerheid en twijfel. En, uh, dus ik, ik had daar nog niet hele veilige, <coughs> hele veilige grond uh, onder mijn voeten. Ik weet niet of, of jaren nou echt een goede uitdrukking is... maar het is wel zo dat ik iets heb gedaan wat ik daarvoor nog nooit had gedaan. Misschien is de reactie wel geweest nog harder eraan trekken... en nog harder werken om, uh, om de dingen uh, goed te krijgen en uh, een, een lieve vrouw hebben die me daarin steunt. En dan, dan uiteindelijk komt het ook wel weer goed. Hoorden de werkweek van Jan-Jaap van der Wal. De reportages werden gemaakt door Maarten Bleumers. Volgende week is het Internationale Vrouwendag. En dan maken we de werkweek mee van Hedi Dankona. Zometeen is er stand.nl. De stelling dan een verbod op de verkoop van hash is een goed idee. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Nanet wel. Radio 1, het NOS-journaal.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 De hoge raad oordeelt dat de man gewoon moet betalen omdat hij gebruik maakt van de Nederlandse wegen. Bij de onderhandelingen vanaf volgende week tussen VVD, CDA en PVV over de miljardenbezuinigingen zijn er geen taboes. Dat zei minister De Jager naar aanleiding van de sombere voorspellingen van het Centraal Planbureau. Volgens De Jager is het duidelijk dat er een opgave ligt. En een Fransman heeft Google aangeklaagd... omdat er op Google Street View een foto van hem is geplaatst. Waarop is te zien dat hij in zijn voortuin staat te plassen. Sinds een dorpsgenote de foto ontdekte, wordt hij naar eigen zeggen bespot. Hij eist dat de foto wordt verwijderd... en hij wil een schadevergoeding van 10.000 euro. Maar dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Leidschendam en, en Dorp 3 kilometer file. Een lange file op de A13 Den Haag-Rotterdam. Er zat een tijdje een uh, truck met pech. Er was een rijstrook dicht bij de afrit Berko en Rode -reis. De rijbaan is alweer open, maar er zaten nog wel 7 kilometer file. Dus het loont de moeite om even om te rijden via Gouda over de A12... dan daar te keren en dan de A20 te nemen naar Rotterdam. Het treinverkeer ligt stil tussen Maastricht en Beek-Elslo. Dat komt door een aanrijding. De vertraging daar is meer dan een uur.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 Geen hasjes meer aan de verkoopbalie. De regeringspartij en ook gedoogpartner PVV willen de verkoop verbieden... om zo te voorkomen dat criminele organisaties geld verdienen... aan de verkoop in Nederland. Wat is wijsheid? Meer gedogen of verbieden? Hebben de regeringspartijen een punt en moeten we er alles aan doen... om criminele bendes uit landen als Marokko, Afghanistan en Pakistan tegen te houden? Of heeft het verbieden van de verkoop toch geen resultaat... en werkt het de criminaliteit alleen maar verder in de hand? Ik praat erover met André Elissen, die is Tweede Kamerlid voor de PVV. Dag meneer Elissen, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd in standpunt.nl met drie keuzes. Dan mag u alleen maar ja of nee op zeggen. En dan zometeen uitgebreid doorpraten natuurlijk over de stelling. Dat wordt lastig, maar we gaan het proberen. Hier gaan die keuzes komen. Hè? Ja en nee, hè? mag u zeggen. Alleen ja en nee ja. is goed. Die Marok, Nepal en Afghaan die moeten het land uit. Ja. Dit is vast een goed begin om alle drugs te verbieden. Ja. En de derde is, sowieso moet het gedoogbeleid op de schop. In ieder geval worden aangescherpt, maar ik moet ja of nee zeggen. Hè? Ja, dus dan zeg ik ja. Ja, dat is ja. Inderdaad. Ja. Goed. Nou, driemaal ja. Prima. Dan de stelling. Uh, ik zeg ook even tegen onze luisteraars... dat we graag uw mening daarover willen horen. Uh, dus bent u het eens of oneens eens met die stelling... Uh, sms dat dan, 7070 uh, 70 bijvoorbeeld. Kost 50 cent. De stelling luidt trouwens... een verbod op de verkoop van hash is een goed idee. Uh, u mag ook gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert het eens of oneens Doe dat dan met het hekjes standpunt, dan komt het allemaal keurig onder elkaar te staan. En dan kunnen wij onze administratie ook bijhouden. Um, meneer Edelsen, um, een verbod op de verkoop van hash is een goed idee. Dat is de stelling. Bent u daarmee eens of oneens? Ja, ik vind het in ieder geval geen slim idee. En, uh, ik vind, en laat ik daar maar gelijk mee beginnen. Uh, er wordt nu net gedaan alsof, alsof hash alsof dat legaal zou zijn. hash en cannabis en alle drugs op lijst 1 en 2 zijn al jaren gewoon verboden. Wie het ook? Allemaal verboden. En we hebben alleen ten aanzien, en dat is typisch Nederlands, we hebben dan een gedogen beleid bedacht ooit met dat fenomeen koffieshop. Nou ja, en daar hebben we gezegd: onder heel strikte voorwaarden uh, willen we het dan uh, gedogen, want een rotwoord is. Dat betekent niet meer dan dat we er tot de vingers kijken en je dus niet zullen arresteren en vervolgen. Als je wel heel streng alle voorwaarden die het openbaar, openbaar Ministerie stelt, uh, als je die naleeft. Hè. Dat zijn die bekende AHOJG. Criteria, ja. daar komen dan binnenkort weer een paar bij, maar ik zal het niet te ingewikkeld ja. maken. Maar waarom wordt maar het onderscheid dus... tussen hash en dan gemaakt? Want, want dat is toch één pot nat ja. eigenlijk? Kijk, wat mij betreft moeten we af van dat hele uh, uh, gedoe tussen soft en hard drugs. Want soft, ja, soft ijs heb je wel, maar soft drugs heb je al jaren niet meer. Alle drugs zijn namelijk hartstikke schadelijk. En in de jaren 70, 80 dachten we misschien nog uh, met de beperkte inzichten die we hadden dat het allemaal wel meeviel. Maar inmiddels uh, door meer ervaringsgegevens en ook meer wetenschappelijk inzicht... Uh, zijn uh, de experts het erover eens uh, dat het hartstikke schadelijk is. En dus schadelijk voor de gezondheid. Mm. En uh, moeten we het gewoon hebben over drugs. Het zijn gewoon allemaal drugs. En dan moeten we... Uh, het beeld moet zijn, geen drugs. Maar waarom heeft u dan geen abonnement ingediend bij dit voorstel... wat, uh, dacht ik, uit de VVD-boezem komt... van uh, dat het voor alle drugs moet gelden, dus hars en wiet... Ja, er is geen sprake van een amendement indienen, want wat ik net al zeg... al dat spul is al strafbaar, is al verboden. Dus het is eigenlijk een beetje, beetje een, een raar idee van meneer van der Steur... dat hij daarmee komt. Wat hij had kunnen zeggen is, van, zullen we het nog verder aanscherpen... Met de gedoogcriteria. Nou ja, wat dat, wat dat betreft, het, in de praktijk is het namelijk al... en dat zal zich dadelijk ook uitwijzen. Als we kijken naar de percentages die we, die we hebben in, in de hasjes... Die wordt, die wordt aangetroffen. En, we kijken, en dat is al enkele jaren zo. Dan zitten die, wat betreft Nederlandse has uh, gemiddeld op 29,1%. En, en er zijn ook gehaaltes gemeten van, zeg maar, dik in, in uh, al, al zelfs van 52%. Uh -huh. Nou, kijken we naar buitenlandse hasjes, dan, dan zit dat, uh, zeg maar, ergens... Uh, dus tussen, tussen de 15 en de 23,5 procent. Ja. Nou, u weet dat we al hebben afgesproken dat, uh, dat het uh, alles wat. Alle, en dat is een van de aanbevelingen geweest van die commissie Gerritsen. Alles wat boven de 15% komt aan en daar valt hard dus ook onder. Dat moet allemaal naar lijst 1. Dus het is al strafbaar op ja. lijst 2. Het gaat nu ja. naar lijst 2. Nou, ik vind het allemaal heel ingewikkeld en onduidelijk. Dus als je het heel duidelijk wil maken, dan kun je beter gewoon zeggen, jongens. Nou, Alles in de weg. praktijk gaat het toch al verdwijnen. Hè? In, de, in die coffeeshop tolereren we het al niet meer. Het is gewoon een aanscherping van beleid, van de gedoogcriteria. En als je het helemaal duidelijk wil maken, want ik hou altijd van duidelijkheid, dan moet je gewoon zeggen, jongens, degene die experimenteel een jointje wil roken in die coffeeshop, die kan het gewoon blijven doen, want de wiet dat. dat, dat dat tolereren we nog. Maar die hash dat moet maar gewoon verdwijnen. Ik, ik, ik gebruik zelf uh, dat spul helemaal niet, overigens moet ik zeggen, dus ik praat ook met mensen... Nou, ik naar... ook niet, over alle duidelijkheid. Nee, nee, oké, okay, maar ik praat met mensen naar die er verstand van hebben, coffeeshophouders, ik heb ze veel gezien sinds gisteren, ja, dan had het debat ik. ook, ja. en die zeggen allemaal van, nou, die hash dat wordt nog door een paar van die hippies uit de, uit de jaren 60, 70 gebruikt, en de jongeren van nu, die, die gebruiken alleen maar wiet, dat is ook hip, uh, ja. dus, dus, waar, dus het is eigenlijk symboolpolitiek, zeggen Nou ze. ja, ik vind het, eigenlijk, ik vind het ook een raar uh, iets dat meneer van der Steur mee gekomen is, uh, kijk, als wij criminelen de pas af kunnen snijden, en je wil wat aanscherpen, nou, daar zijn we er altijd voor te vinden Want voor de aanpak van de criminaliteit. Maar de koffieshophouders hebben in dit geval wel een punt. Want inderdaad, het, het, het, het, is, het is inderdaad vrij zeldzaam dat men aan de hasje... dit is vooral inderdaad de wiet. Dus ja, het, het, het, het, het, het is eigenlijk niet een... en daar, daarom begon het toen straks al, ik nou, vind het niet echt een slim idee. Maar u steunt het voorstel wel. Want, nou ja, het, het is, hij begon zijn voorstel, laat ik daarmee beginnen... met dat hij zeg maar, het wilde aanscherpen ten aanzien van uh, hash uit landen... als uh, Marokko ja. en Afghanistan. En toen heb ik hem gezegd, dan, als u dat doet om, uh, zeg maar, die, ik heb het ook duidelijk gezegd... het is al verboden, dus we hoeven het niet meer te verbieden... maar als u de criteria wil aanscherpen... dan vindt u mij op uw pad... en dan niet zozeer gericht naar die coffeeshop... maar veel meer gericht om het duidelijk signaal af te geven... naar, mm. uh, zeg maar, dat wij geen criminele organisaties faciliteren... Mm. Door, mm. Door, door coulant te zijn. Maar dus. denkt u dat ze nou in Afghanistan en Pakistan... helemaal zenuwachtig nou, worden die omdat wij dat hier te met nee, nee, die zitten niet te binnen. Nee, en die gaan wel via ja. andere wegen proberen... om die hash hier te krijgen, natuurlijk. Nou, kijk, wat ik net al gezegd heb, het is geen slim idee... Uh, het is in de praktijk ook al zo, door de aanbeveling van die commissie Garretsen... dat het dadelijk sowieso al niet meer getolereerd wordt. En nogmaals, het is al allemaal strafbaar. Dus ja, er is eigenlijk een discussie die nergens over gaat. Nou, je kunt ook de andere kant op redeneren. Uh, dat doet bijvoorbeeld Boris van Ham van D66. Hij zegt van, nou, los nou gewoon alle problemen op en, en maak het gewoon legaal. Dan ben je van dat hele criminele circuit af. Want die, die, ja, die, ja, ja. die, die snij je dan de pas af op die manier. Ja, ja, ja, dat zou een mooi statement kunnen zijn... voor iemand van het Simplistisch Verbond, zou ik bijna zeggen. <lacht> het is natuurlijk niet zo dat... Hij is al... van D66. Ja, hè? dat weet ik, maar <lacht> dat, daar kan hij ook niks aan doen. Maar kijk... Als je met elkaar natuurlijk afspreekt dat we normen stellen... Hè, en dat hebben we in internationaal verband jaren geleden al gedaan... en internationaal zijn we het erover eens dat het gewoon strafbaar moet zijn... en, en, en, en dat we met elkaar die criminaliteit vooral die erachter zit... keihard moeten kunnen aanpakken. Om criminaliteit aan te kunnen pakken heb je een, een norm nodig, een wettelijke grondslag. Mevrouw Bijn-Bouwmeester begreep dat gisteren ook niet. Maar we kunnen geen boeven met elkaar vangen, geen criminelen vangen... als we niet de wettelijke grondslag hebben. Dat betekent dus dat het verboden moet zijn. Dat wil niet zeggen... En we hebben dat gelukkig in Nederland, het zogenaamde opportuniteitsprincipe en dat gedoogbeleid. Dat wil niet zeggen dat als een jongere in een koffieshop een, een keer een jointje neemt en niemand heeft er verder last van... Mm -hmm. dat we die vervolgens dan actief op gaan sporen en op gaan sluiten. Nee, nee dat u, is de bedoeling niet. U, u noemde mevrouw Bouwmeester, die is van de PvdA... die heeft gezegd van de teelt, de inkoop en de verkoop... die moet gewoon gereguleerd worden. Dan heb je daar aan alle kanten heb je de controle over. Dus de kwaliteit, je weet dat er geen... Uh, nou bijvoorbeeld die, die percentage kan je dan in de hand houden. Uh, je hebt uh, de, de zicht op hoe het, uh, hoe het aangeleverd wordt... hoe het verkocht wordt. En uh, ja, doe dat gewoon. Reguleer dat, legaliseer dat... en dan ben je van de hele, hele zooi af. Ja, daar kan ik twee dingen over zeggen. Allereerst zou je een heel groot hek om Nederland heen moeten zetten. Want dit is natuurlijk geen Nederlands fenomeen. Het is een internationaal probleem met internationale verdragen waar we ook juridisch aangehouden zijn. Dus vanuit juridisch perspectief want daar hebben heel veel juristen al naar gekeken uh, kan het gewoon weer niet. Want we zijn er gewoon aan gehouden. als één. Maar ik zou het ook niet willen. Want, want dat dit, je, dit soort zaken, dat, dat, dat red je niet in je uppie. En, en het volgende punt is... dat woord reguleren, daar word ik af en toe ook een beetje moe van. Want volgens mij bedoelen zij met reguleren alleen maar legaliseren. Mm -hmm. Kijk, een beste vorm van reguleren is dat je duidelijk maakt... of iets wel of niet mag. Nou, en dat doen wij vaak. En vaak is dat het ultimo remedium Als wij zeggen, het mag niet om dat te kunnen uh, aanpakken als iemand dan zich daar niet aan houdt... dan komen wij met de wetgeving. Dus dat is een stukje normering. Dus ik zeg, reguleren is ook normeren... is dus gewoon ook duidelijke wetten stellen, ja. grenzen stellen en, en handhaven. Ja, precies, handhaven, dat is een punt. Want u, u bent zelf geloof ik 32 jaar lang politieman geweest. Klopt, ja. Nou, u hoort vast nog wel eens wat van uw collega's... dat die het hartstikke druk hebben... en, en ja. dan, dan moeten ze dit ook allemaal nog eens in de gaten gaan houden. Ja, dus dat ja, het niet ja, op straat ja, wordt ja, gehandeld. Ja, ja. Want je, je krijgt ja. nu natuurlijk toch dat het die illegaliteit hmm. ingaat. Ja, ja. Nou ja, dat is, uh, het is al uh, zolang als ik me kan heugen, is het illegaal. Dus het kan helemaal niet anders. Het zit in de illegaliteit. Het, het, het kan op geen enkele wijze in de legaliteit zitten, want het is niet legaal. Nee, dus nee, okay, dat, gewoon... dat is formeel de kwestie. Nou, maar dan je even kan... naar het punt van die politie, want daar word ik ook een beetje moe van af en toe. Het is een soort Pavlov-reactie bij bepaalde partijen. Als wij de politie een taak toebedelen, die ze overigens al jaren hebben... dan willen ze onmiddellijk weer een zakagent erbij. Kijk, het is een kwestie. De, politie, de politiechefs die weten verdomd goed hoe ze hun personeel aan moeten sturen. En om het beeld nog even duidelijker te krijgen... Politiemensen zijn doorgaans niet degene die toezicht en controle doen... op die coffeeshops, maar al zouden ze dat wel doen... dan werkt dat in de praktijk als volgt. Iemand gaat zijn coffeeshop binnen. Uh, vaak kennen ze uh, de wijkagent of, of, of de toezichthouders, die kennen zo'n zo man ook. Daar hebben ze wel een redelijke relatie. Mee, die gaan controleren. En of die nou vandaag op zes puntjes moeten controleren of op acht puntjes moeten controleren. Het is niet zo dat ze zeggen, nou, we doen vandaag die zes punten. meneer, en we komen volgende week even terug voor die andere oh. twee puntjes. Dus het is geen extra oh. capaciteitsfalen. Dus hey, dat is volstrekte nonsens. Dat is zo, maar uh, dus, uh, laten we zeggen, dat ben ik met u eens met die koffieshop houden, Maar goed, nu krijg je de situatie. Hè, we krijgen straks ook zo'n wietpas. Nou, dan, stel dat ik het wel zou gebruiken. Ik ga daar naar binnen, ik haal daar wat van die wiet en Ik verkoop dat vervolgens op. Straat Aan een Fransman die ik toevallig ken en, en die met zijn auto stopt. Ja, Noem, dat, dat moet u... de politie dan toch ook in de gaten houden? Ja, weet je wat is, de politie zou alles in de gaten moeten houden. Maar wij begrijpen natuurlijk met elkaar dat de politie niet 100% dekking kan geven... en overal kan zijn op hetzelfde moment. Dus wat wij vooral aan moeten pakken is excessen als het gaat om overlast. Uh, en daar moet dus alert op gereageerd worden. En waar wat ons betreft de focus moet liggen als het gaat om de inzet van de, van de politiecapaciteit... is vooral uh, de dealers, de handelaar, de producenten, kortom de criminelen. Daar, ja. moet, daar moet het zwaartepunt liggen. En dus niet bij die individuele gebruiker. Een um, nou, reactie hier van iemand op onze website. Die zegt, door de juiste softdrugs te verbieden... wordt de illegaliteit bevorderd en daarmee de criminaliteit. Legaliseer die softdrugs en leg daar accijns op... Uh, die de staat dan weer ten goede komt. Ja, kijk, en dat is nou zo jammer. Hè? Dat beeld wat we met elkaar gecreëerd hebben... door dat idiote gedoogbeleid zou ik bijna willen zeggen... dat is een verstrekte onduidelijkheid. Heel veel mensen in Nederland, en dat blijkt ook uit deze vraag... maar ook in het buitenland heb ik het heel vaak uit moeten leggen... die denken dat softdrugs bij ons uh, legaal zijn. Mm -hmm. Nou, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want als je door Amsterdam loopt en je ziet al die winkels... dan denk je ook, waar ben ik in beland? Maar het wordt tijd dat we dat beeld eens eventjes gaan normaliseren. Of die normalisering die volledig is doorgeslagen... dat we dat weer terugbrengen naar proportie. Nou, dan moet je als overheid duidelijk zijn... gewoon. Heel duidelijk communiceren, drugs zijn strafbaar oh. en ook die softdrugs, ik zou van dat soft het liefst af willen, ja. drugs zijn strafbaar, ja. Blijf er vanaf met je tengels. Dus dat is ook de reden waarom u net bij die keuzes zei, hè? want ik zei, dit is vast een goed begin om alle drugs te verbieden. U zei, u zei daar volmondig ja op, dus eigenlijk wilt u gewoon uh, van alles af. Komt op alles neer. is gelukkig al jarenlang verboden. En we hebben een kleine uitzondering gemaakt voor die coffeeshop destijds vanwege die zogenaamde scheiding, de markten. Nou, dat is ook niet bewezen dat dat succesvol is geweest. Uh, en, en, en laten we dat. In die tijd kan ik me er nog wel iets bij voorstellen. Hè? Want, maar tegenwoordig met die social media. Om te beginnen, iedereen kan overal zo'n spul halen. Uh, ze hebben onderzoek gedaan. En dan blijkt dat 70% van de jeugdige cannabisgebruikers. die komen aan dat spul gewoon via bekenden en familie enzovoorts. Ja. En zelfs volwassenen die aan dat spul moeten komen, die komen daar via hun netwerkjes. Je hebt je gsm'tje en je drukt een paar toetsen in of zo'n moderne uh, app-ding, zo'n iPhone... en uh, binnen no-time heb je alles wat je hebben wil. En als we kijken naar het uh, andere aspect hè, van die koffieshop... dat die scheiding de markten. Nou, Vroeger was dat wat gesegmenteerd. Had je cannabisgebruikers, coke en, en later wat gebruikers, Maar al jarenlang hebben we polygebruik. Men gebruikt. Maar gebruik alles door elkaar. Alles moet kunnen en hoe gekker hoe liever. Nou, Wat ons betreft, uh, vanuit volksgezondheidsperspectief... maar zeker ook om die criminelen aan te kunnen pakken... die daar miljarden mee verdienen, keihard optreden... en als overheid vooral duidelijk zijn... Ja, goed. En, en nogmaals, de oppositie zet hier vraagtekens bij zich... van pak je nu echt die criminelen nee. aan op deze manier... want die zorgen wel op een andere manier hoe ze dat uh, spul dan hier krijgen. En dat, dat belandt allemaal in het illegale circuit. Maar goed, ja. eh, dat, gaan... is een, dat is een rare redenering. Want uh, kijk, we, natuurlijk pakken we niet alle criminelen... maar als je criminelen wil pakken... dat heb ik gisteren ook geprobeerd uit te leggen mevrouw Bouwmeester... als je criminelen wil pakken, dan is stap één dat je wetgeving moet hebben, normering. Er zijn natuurlijk landen in de wereld... waar ze geen wetten nodig hebben om mensen op te pakken van de straat. Maar wij hechten wel mm. aan dat soort zaken. Dat vinden we wel zorgvuldig. Dus een wettelijke grondslag, een goede strafbaarstelling... en dan vooral die criminelen goed aan kunnen pakken. Dus wat dat betreft hoor ik mevrouw Bouwmeester... op een moment zeggen, wij zijn het met de PVV eens weer aan boeven vangen... Maar aan een andere moment wil ze geen wetten. Dus ja, het is toch een kwestie van keuzes maken. Goed, we, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren en dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Uh, het is gra grappig om te zien. Trouwens, op onze site staat die stelling al de hele ochtend. Uh, een verbod op de verkoop van hasjes is een goed idee. Bijna 1200 mensen gestemd en wat denkt u? 50% eens, 50% oneens. Stand.NL, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met die strating. Ik uh, ben psycholoog en jaren werkzaam geweest in de verslavingszorg. Uh, uw gast uh, traant waarlijk nonsens uit. Uh, uh, de drooglegging in Amerika heeft bewezen dat uh, een verbod niet helpt. Uh, de maatregelen die genomen worden om de drugs te bestrijden zijn repressief. Mensen willen toch gebruiken. Door de illegaliteit heb je geen controle op het uh, THC gehaald. Dat is de werkzame stof. Mm -hmm. En uh, ja, uh, mensen willen toch gebruiken. Mensen kopen dat toch. Wij. Uh, uh, wij zien uh, dagelijks de schade die de illegaliteit uh, toebrengt. Uh, we zitten in een economische crisis. Als je ondernemers de kans biedt om op een verantwoorde manier uh, de, te telen. en het THC-gehalte in toon te houden. dan kun je daar ook accijns op heffen. Ja. En dan zijn er een heleboel van de bezuinigingen niet nodig. Ja, dat, dat zijn idee, twee dat... argumenten van mij ja. om te zeggen dat ik echt vind dat dit uh, nou, onzin is. Ja, er dank wordt u... heel veel geld gestopt in bestrijding. En dat helpt toch niet. Dank u wel voor het bellen. Uh, dat idee werd ook inderdaad net al via een andere weg uh, gebracht. Uh, daar hebben we eerlijk ook al op laten reageren. Maar zometeen misschien nog een keer. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik wil allereerst even de complimenten geven aan uw uh, gastspreker. Die uh, het niet alleen duidelijk uitlegt... maar ook duidelijk laat horen dat hij goed op de hoogte is uh, van alle ins en outs. Dus mijn complimenten daarvoor. Ja, wat de vorige spreker dus zei... Uh, dat vind ik eigenlijk dan een beetje omgekeerde symbolpolitiek, want dan hebben we het over die paar verslaafden, hè, of paar honderd, of paar honderdduizend, maar in ieder geval een ruime minderheid die wij in Nederland hebben. En ik vind niet, ik ben tegen teruggebruik, dus ik ben ook voor volledige afschaffing van alles. Ja. Dus in eerste instantie zou ik zeggen, ben ik voor de stelling. Maar gezien dus dat uw spreker zegt dat er al lang een verbod is, en als het dan beter is om te zeggen van, luister, we gaan het totale gedoogbeleid afschaffen. Dan moeten we dat doen. Ja, bent u voor? Dank u wel. Stampert.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreekt met Angelique van der Boog uit Eindhoven. Dag Angelique. Hi, ik wou ten eerste even zeggen dat ik uh, zelf helemaal geen gebruiker ben. Ik heb één keer een trekje genomen, ik heb drie dagen kop gehad. Niet geïnhaleerd, hè? alleen even zo geproefd. Uh, nou, helaas wel. Oh, maar toch wel. ik heb wel een zoon en die werkt in een koffieshop shop, Annex Restaurant in Tilburg. Ik heb nog nooit ergens zo lekker gegeten als daar. <laughs> Het is daar helemaal geweldig, zoals we het daar allemaal doen. Er wordt netjes accijns afgedragen, er wordt... Ik kan daar heerlijk eten. Ja. Ik heb wel een beetje last van, van, van, van, van, ja, van die, die, die, die, die wieten. Verkopen toestanden. ze ook van die cake, zeg maar, achteraf uh, bij de koffie? Nee, nee, absoluut niet. Oh. En uh, het, het, het gaat er allemaal heel netjes aan toe. Dus uh, ja, ik zeg laat het gewoon gedogen. Ja. En, uh, terwijl ik er zelf uh, helemaal nee. niks nee. mee wil hoor. Dank, en... u wel. Dank u wel, voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, misschien de hogemboom. Ja, ik vind het weer een heel dwaas verhaal wat die meneer daar vertelt. En hij is niet op de hoogte, want eh, bijvoorbeeld in 1989 in Amerika voor de televisie... daar zag ik een professor een aanbeveling geven aan de Senaat om alle drugs niet alleen de self-drugs, maar alle drugs legaal te maken... dan heb je volledige controle en dan ban je alle uh, criminaliteit uit. Dat is dus niet gebeurd en we zien wat daar gebeurd is. We zien wat in Mexico gebeurt... Eén grote ellende, 30.000 doden meen ik per jaar of iets dergelijks. Ja. En, en willen we hier ook die kant uit? Nou, dan moeten we volgen wat die meneer zegt. Mijn zoon die heeft zelf een coffeeshop, een van de oudste voor Nederland. Dat gaat helemaal goed. Er gebeurt geen onvertrogen ding. Ik begrijp niet waarom dit nou weer aangeswerpt moet worden. Ik snap er niks van. Laten nee. we zijn tijd op een andere manier uh, besteden. Dank u voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Met nieuw huis. Ik neem aan dat ik aan de beurt ben. U bent helemaal aan de beurt. Juist. Nou, ik vind, je moet als je het gedoogt, moet je de inkoop ook gedogen. Want dan krijg je juist half illegaal en half legaal. Ja, maar Elissen zegt, ja, dat gedogen, dat wil ik ook eigenlijk helemaal van af, Want dat, dat werkt alleen maar verwarring. Goed, het wordt geaccepteerd dat het verkocht wordt. Dus dan moet je de inkoop ook accepteren, want dan, dan heb je juist een illegaal circuit en dan heb je alleen hoge prijzen door. Ja, dus de verbouw en de, en de inkoop, uh, laten we zeggen, dus de, de productie moet gewoon gereguleerd worden. Ja, dat denk ervoor. ik wel. Kijk, ik ben er zelf helemaal niet voor. Ik gebruik geen alcohol. Ik heb nog nooit van mijn leven uh, uh, een of andere drug gebruikt. Licht niet en zwaar niet. Ik heb daar ook geen belang bij. Ik wil scherp blijven. Ja. Maar als je ziet dat mensen met alcohol en allerlei dingen zich niet kunnen beheersen, en doden tot gevolg hebben en ook stoom in een auto zitten en een ander plat rijden. Mm. Vind ik eigenlijk niet dat verkocht moet worden, maar ik geloof gezien allerlei argumenten, sommige zijn juist, sommige dan denk ik ja, waar heb je het over? Ja. Maar uh, dan, dan vind ik dat je het goed moet bekijken wat zijn de gevolgen van ja. Ja. Ja. helemaal afschaffen? Goed. Of niet. Dank u wel. Stampet.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet aan de lijn Sneek. Ik, ben niet, uh, ik weet niet wie die meneer is die daar zit, ik ken hem verder niet, maar hij is ontzettend schijnheilig en ook gewoon feitelijk onjaardig. je bedoelt mijn gast, mijn gast in het programma? Uh, ja. Dat is hey, André, uh, André Elissen van, van de PVV. Ja, vandaar. <laughs> dat is duidelijk uh, Hij maakt geen verschil tussen softdrugs en harddrucks, wat hij wat, wat, wat, ja, echt heel naïef is. Uh, softdrugs zijn niet verslavend uh, harddrugs wel. Also het is niet schadelijk. Er is nog nooit in, in, in de historie van de mens iemand overleden aan de gevolgen van van, van cannabis. Nog nooit. Nou, nou, nou, maar misschien niet... wel met, met een hoop cannabis op uh, gekke dingen gedaan... van een gebouw gesprongen of, of andere mensen daarmee lastig gevallen. Dat, dat... Nee, je hebt misschien ook een toerist die een keer te veel paddenstoelen heeft gehad... en niet goed is voorgelicht. Nou, dat is het al vergelijken met. Uh, met het, is toch, het is toch waar dat... want Ik bedoel, ik ben ook geen uh, kenner, maar wat Elise zegt is volgens mij wel waar... dat die, die, die gehaltes en zo, die zijn wel steeds uh, uh, meer geworden in de loop van de tijd. Bedoel, de gehaltes zijn echt... Uh, ja, vind ik ook. Nou. Dus het is echt, uh, het is dat, dus, dat, dat schuift dan toch op. Dus dan is het toch niet helemaal onzin wat hij zegt? Nou, dus dat wil niet zeggen dat het uh, dus helemaal uh, allemaal onzin is. Nee. Dat betekent alleen maar dat, maar even dat nog naar de de stelling te... aangepast zal worden. Even nog naar die uh, stelling nee. terug. Hè? Een, ja. verbod, een verbod op de verkoop van hash is een goed idee. Wat, wat vind jij? Ja, het een onnozel idee. Ten eerste dus omdat het niet schadelijk is, zoals die meneer zegt. Het ja. is niet voorzien. Ten tweede was er vanmorgen op de radio een, uh, een dossier... wat was uitgelekt van uh, volgens mij een ministerie van Financiën... waarin het was doorberekend dat de legalisering van cannabis per jaar 260 miljoen zal opleveren winst. Leuk ja. voor de overheid. Dat ja, okay. nou, is da nog exclusief btw en dat is dan nog exclusief Kijk eens aan. Uh, alle kosten van vervolging opsporing, ja. de rechterlijke macht. Dank je wel voor het bellen. Vanuit Sneek was het volgens mij. En uh, we zeggen tegen iedereen weer hartelijk dank die de moeite heeft genomen deze week de telefoon te pakken. Uh, het is vrijdag, dus uh, we stoppen er even mee. We gaan terug naar André Elise. die heeft meegeluisterd van de PVV. Even nog dat laatste, dat rapport, hebt u dat gehoord? Als, als het gelegaliseerd wordt, dan levert dat een hele hoop geld op voor de, voor de overheid. En <hums> Als ik die cijfers van gisteren dan allemaal zie, dan kunnen we dat ook wel gebruiken. Ja, maar het is natuurlijk een veel meer principiële kwestie. Hè? Willen wij uh, volksgezondheid opofferen om een patiënt te binnen te halen? Dat is de principiële kwestie. Kijk, want dat is een punt wat wel onderbelicht blijft. Ik hoor mensen zeggen, ja kijk, het is niet schadelijk... want er overlijden mensen aan de, aan, aan de consumptie van ja. die cannabis. Maar het is toch algemeen bekend en er zijn een aantal deskundigen... ik zou onder andere willen verwijzen naar, naar voorlichtingsmateriaal. dat Ruimschoots aanwezig is, maar ook rapporten van Trimbos enzovoorts. Uh, dus, uh, en, en, en het CAM heeft daar uh, assessments op gedaan... Uh, de wetenschappers zijn het er in hoge mate over eens... dat die TSC, of tenminste dat, dat die cannabis en die hash... Dat we daar jaren geleden uh, dat we dat onderschat hebben. Ja, ja. En we hebben nu veel meer ervaringsgegevens. Ja. En het is gewoon heel duidelijk dat het gewoon hartstikke ja. schadelijk is voor die gezondheid. Me, en dan me, een ander punt wat ook veel ja. mensen nog niet begrijpen. Als we het over schadelijkheid hebben, dan hebben we het niet alleen zeg maar, over die lichamelijke klachten. Waar we het ook over hebben, is als jongeren iedere dag in zo'n koffieshop hangen. En op een gegeven moment, uh, dan presteren ze niet meer op school. Ja. En dat is hetzelfde als als ik even de vergelijking mag maken met al die feesten die ze tegenwoordig hebben met die ecstasy... Als jij vrijdagmiddag naar zo'n feestje gaat. en je komt zondagavond thuis. Nou ja, dan, dan presteer je de volgende dag niet de volgende dag school en ook niet op je werk. En wat je dus ook ziet, en dat zien ze met name ook bij de cannabisgebruikers, dat is wat ze maar een mooi woord noemen, social harm. En dat betekent dat die kinderen dus gewoon niet meer functioneren well. in hun eigen omgeving. Dus <laughs> ik vind die schadelijkheid voor de volksgezondheid, daar wordt hier wel heel makkelijk overheen gestapt. Nog één ding, meneer Elissen, want volgens mij uh, is iedereen het erover eens dat die criminele bendes moeten, moeten worden aangepakt. Alleen, uh, ik constateer maar even als, als onpartijdige uh, discussieleider hier, ja. dat, dat de weg daarnaartoe, uh, dat daar een andere gedachte over is. Er zijn mensen die zeggen als je nou alles vrijgeeft, dan heb je alles onder controle. En dan uh, snij je in feite de pas af van de criminele organisaties. En u zegt nee, we hebben een wet en uh, ja, we moeten die criminelen gewoon aanpakken. Klaar. Ik nou, bekijk ook van even vanuit, vanuit de historie, vanuit internationaal perspectief ook. Al die landen die die verdragen hebben getekend, die zijn het er met elkaar al jarenlang over eens dat het schadelijk is voor de volksgezondheid, ernstige schade toebrengt en dat we het uh, om het te kunnen bestrijden om het te kunnen bestrijden, moet je het verbieden. Kijk, je kunt natuurlijk... Uh, de andere kant hoor ik die mensen ook wel zeggen van... ja, je hoeft het niet per se te verbieden. Ja, je kunt ook een leuk gesprek aangaan met die criminelen... en zeggen, zou je het misschien zo aardig willen zijn... om het niet meer te produceren, want het is zo schadelijk voor onze kinderen. Nou, ik denk dat het weinig effect sorteert. Ja. Duidelijk dat u, uh, dat u dat vindt. En bedankt dat u meedeed aan Stam.nl. André Elissen van de PVV. Uh, de stelling blijft de hele middag nog staan. U kunt uh, blijven reageren. Een verbod op de verkoop van hash is een goed idee. 1327 mensen hebben gestemd. 48% is het eens. Twee 50% is het oneens. We gaan snel schakelen met het Rembrandtplein in Amsterdam. Waarschijnlijk in een prachtig lentezonnetje. Jan Mom zit daar klaar voor de onderwerpen van vrijdagmiddag live. Inderdaad, een prachtig zonnetje. Dus alle reden om hier naartoe te wandelen, om hier naartoe te komen, de uitzending bij te wonen. Dan hoort en ziet u Mirjam Sterke, onderkoningin van het CDA. Die de kamer zal verlaten trouwens als er verkiezingen komen. Klaasien van Brandwijk vindt dat zelfmoord onder militairen geregistreerd moet worden. Tim Akkerman, zanger, is gastresensent. We hebben Frits Barend natuurlijk, Justus van Oel, Brouwson.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 ASN Bank voor de wereld van morgen. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Jaakjes, vissen en een voetballer. Luc heeft speert. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Oh! Wat kost een erkende verhuizen.nl?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 Dit is Radio 1.